11 uur. Het NOS-journaal. Thomas. Thomassen. Vakbonden zijn teleurgesteld over de forse reorganisatie bij KPN. Het telecomconcern maakte vanochtend bekend... dat er de komende jaren zeker 4.000 en misschien wel 5.000 banen verdwijnen. De winst bij KPN valt tegen omdat mensen minder mobiel bellen en sms'en... en meer gebruik maken van de apps op hun smartphone. De advocabo FNV betwijfelt of zo hard ingrijpen wel nodig is... omdat KPN nog steeds veel winst maakt. Het gaat prima met KPN. Ze maken weliswaar wat kleinere omzetten dan men verwacht. Maar de winstcijfers gaan desondanks elk kwartaal verder de lucht in. Dus in die zin uh, is er voor ons echt geen aanleiding... om uh, met KPN over gedwongen ontslagen te gaan praten. Daar, daar zijn de financiële middelen van het bedrijf veel te goed voor... Om... Dat gaan het CNV snapt niet dat de tegenvallende ontwikkelingen van de laatste maanden aanleiding zijn om zo diep te snijden. De CNV-bond publieke Zaken wijst erop dat er de afgelopen jaren al heel stevig is gereorganiseerd bij KPN. Beide bonden willen dat gedwongen ontslagen worden voorkomen. Op de beurs staat het aandeel KPN-voorslager zo'n 7 procent.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 De ombudsman onderzoekt met name een politieactie in Rotterdam waarbij alle stadionbezoekers van Feyenoord AZ werden gefotografeerd en een in Amsterdam waarbij zonder duidelijke reden preventief werd gefouilleerd in een café. De werkloosheid is in maart licht gedaald. Door een daling van 5.000 zijn er nu 395.000 mensen zonder werk in Nederland. Met een percentage van 5,1 heeft Nederland de laagste werkloosheid in Europa. Vergeleken met vorig jaar zijn er 50.000 minder werklozen. Vooral de jeugdwerkloosheid is sterk gedaald, zegt het CBS. Er zijn in totaal in Nederland zo'n 34.000 jongeren minder eh, werkloos dan een jaar geleden. Dan tekenen we wel aan dat de werkloosheid onder jongeren ook daalt... omdat de jongeren ...ook meer op school zitten en minder op de arbeidsmarkt actief zijn. Dus het is niet alleen zo dat de werkloosheid onder jongeren... ...met 34.000 gedaald is omdat er meer banen bijgekomen zijn... ...maar ook omdat jongeren meer en langer op school zitten.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 Het weer, eerst zonnig, vanmiddag stapelwolken en in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt warm met maxima van 20 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten. ANWB verkeersinformatie. 25 kilometer files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar loopt het vast bij Utrecht tussen knop het Oude Rijn en knop het Lunette. 5 kilometer. De rechter rijstok is daar dicht en staat de auto stil. A12 Nijmegen-Gorkum voor het knoop in Del Twee kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En ze zijn bezig met een spoedreparatie op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daarom staat voor de Drechtunnel tunnel twee kilometer.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 Radio 1. De Met Felix Burgers. Goedemorgen, spring maar lekker achterop. Ik gids u door dit uur. Wel even goed vasthouden als u achterop zit en probeer de balans te bewaren. Want waarom valt een rijdende fiets of fietser niet meteen om? Menno Bentveld zo meteen over het wonder van het evenwicht. En hoe kom je van de drank af? Mariette Wijnen schreef een boek daarover. Nou, nog eentje dan. Na jaren van alcoholisme liet ze die obsessie eindelijk achter zich. Want het leek een goed leven. Elke avond een glaasje wijn en nog eentje. En nog eentje dan. Maar dat was het niet. Hoeveel fooi geef je de bediening? Bij één glaasje weinig. Bij een lekkere maaltijd gewoon 10%. Afhankelijk van of de OB je blik vangt of juist wegkijkt als je hem nodig hebt. Een heet hangijzer op de terrassen. En in ons Joopdebat. Met u de zon zat... Surf naar degids.fm Eerst wil ik even stilstaan bij een verkiezing die vandaag plaatsvindt... namelijk die van de secretaresse van het jaar. Is die verkiezing nog wel leuk? Vraag ik me af. Want uit onderzoek blijkt dat bijna alle secretaresses klagen... over het gebrekkige imago van hun beroep. Ellen de Jong is de beste secretaresse van vorig jaar. Eh, mevrouw de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om er even nader op in te gaan. Nou, de dat klok lijkt mij gaat heen. lopen. Uitvoeren wat de baas zegt... En dat is vooral veel type en agenda bijhouden. Tenminste, zo denken wij over uw beroep. Merkt u dat ook als u tegen iemand zegt dat u secretaresse bent... dat er zo over gedacht wordt? Ja, het is wel een, een imago wat heel erg heerst over het secretarissevak. En ik moet uh, bekennen dat het ook is, uh, uh, het, het is ook het beeld wat ik had van het secretaressevak. Ik ben, uh, ja, ik heb een heel andere opleiding gedaan en ben eigenlijk uh, op de gok toch uh, deze functie gaan doen, hè, die ik nu doe. Ik ben secretaresse bij Herdersbouw en Ontwikkeling in Hoorn. En ja, uh, eigenlijk dacht ik ook, nou ja, secretarissen, secretaresse, ja, uh, als ik me maar niet ga vervelen met briefjes typen. Want dat dacht u? Gewoon alleen maar briefjes typen? Ik dacht eigenlijk, ja, uh, vind, ik, vind ik de uitdaging die u zoekt in deze functie. En toen werd er eigenlijk mij verzekerd dat dat zo zou zijn. Uh, dus uh, ben ik eigenlijk uh, eigenwijs uh, toch maar erin gestapt met het idee... nou ja, hè, uh, nooit geschoten is altijd mis. Maar mensen denken dat inderdaad, hè? briefjes typen ja. voor de baas... en dingetjes regelen voor hem. Ja, absoluut. Stropdas aantrekken ze nu en dan? <lacht> nou, zover gaat het niet, maar... <lacht> Wat doen jullie nog meer dan? Wat doen wij nog meer? Ik, denk dat je, uh, of ik vind dat je als secretresse absoluut je eigen functie kunt maken. Uh, er zijn natuurlijk uh, uh, ja, zaken die in je functieprofiel staan... Uh, ja, waarvan verwacht wordt dat jij die, uh, die taken oppakt. Ja, nou, noem eens wat. Mevrouw de Jong, noem eens wat. wat. Ja, dat zijn natuurlijk briefjes typen, natuurlijk uitwerken... afspraken maken, agendas bijhouden. Maar daarnaast denk ik dat je als secretresse uh, absoluut uh, een unieke positie hebt... en dat je ook als secretresse zijn heel goed... Uh, ...andere dingen kunt oppakken. Je zit uh, dicht op het vuur, uh, omdat je vaak snel weet uh, van zaken die gaan gebeuren. Zaken die geregeld moeten worden. En als, als, aan jou als secretaris is het dan eigenlijk om te zorgen dat je deze zaken oppakt... ...zodat je je functie zelf eigenlijk kunt verbreden. Maar u kunt uw baas helpen met beleid te maken, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Dat doet u ook echt? Nou, uh, beleid is misschien een groot woord, maar uh, ik word wel betrokken... ...bij beslissingen die worden genomen uh, over het beleid. De vraag blijft natuurlijk hoe dat imago verbeterd kan worden. En u was uh, secretaresse van 2010, het afgelopen jaar... ambassadeur dus ja. voor de secretaresses. Heeft u niet een beetje gefaald? Nou, ja, misschien. Uh, het is natuurlijk moeilijk om, uh, om als één persoon zijn uh, het hele land te bereiken, ja. om het imago te veranderen. Uh, wat ik wel denk, uh, is dat door deze, uh, door deze verkiezing... die wordt jaarlijks wordt die georganiseerd door Manpower. Dit is dan de 25e keer, dus het staat wel extra in de picture... Uh, vandaag kiezen we dan de, de nieuwe secretaresse van het jaar uit. Ik denk dat deze verkiezingen absoluut voor zorgt... dat er op een andere manier naar het vak uh, wordt gekeken. Hè? Nou, tegenwoordig worden de secretarissen vaak al managementassistenten genoemd. Dat klinkt chieker, hè? Dat klinkt heel chiek, ja, absoluut. Ja, en absoluut. dat vindt u ook een betere term? Uh, nou, ik weet niet of het een betere term is. Ik denk dat veel secretarissen uh, mijn mening delen... dat het ja, eigenlijk een andere naam is voor dezelfde functie. Uh, zo kijk ik het even aan, tenminste... Het is wel een naam met meer inhoud. Dus het naar de, de buitenwereld is het wel ja, een, een, een naam die, uh, die uh, de beeldvorming zou kunnen veranderen. Het zou een, een eerste stap kunnen zijn. Heeft u zelf wel iets bedacht als ass assertieve secretaresse om dat imago op te krikken? Nou, zelf heb ik het afgelopen jaar heel veel presentaties gedaan in het land. en Gastcollege's gegeven op scholen. Uh, en daar probeer ik ook absoluut uit te dragen dat uh, secretaresse zijn veel meer is dan... Uh, ja, hè briefjes typen, om het maar daarop te houden even. Dus het is niet na vandaag weg? Op het moment dat de secretaresse van het jaar gekozen wordt... is het één dag en dan is het voedzie. Nee, dan ga je echt nog op stap. Ja, absoluut. Ja, het is, uh, je bent, ja, Inderdaad, een jaar lang ben je ambassadeur van het secretaressevak. En dan kun je door bedrijven worden uitgenodigd... om presentaties en lezingen te geven. Wie wordt uw opvolger? Ja, mijn opvolger, dat wordt uh, uh, of Janneke, uh, of Irene... Of Karin, een van de drie. Janneke of Irene of Karin, we horen nader. Ja. Hartelijk dank, Ellen de Jong. Graag gedaan. Tijdgeest. Zijn werk draait om musicals. Straks horen we van Frits Sissing of zijn webwereld ook vooral uit musical sites bestaat. U kent Frits wel, hij was een tijdje op zoek naar Zorro. Eerst muziek uit een hele andere hoek. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Deze week maakte het bedrijf FameCount bekend... dat YouTube-kanalen van muzikanten het populairst zijn op het videoplatform. Hoog in de top 10 staan, het zal u niet verbazen... artiesten als Lady Gaga, Justin Bieber en Rihanna. Maar het leek me leuk om eens wat minder bekende muzikanten te laten horen. Te beginnen met de 17-jarige Vlaming Pieter Schrevens. Hij trad deze week op bij radiostation Studio Brussel. Hij zingt een cover van Sterrenstof van de Jeugd van Tegenwoordig. En twee Studio Brussel... DJ's klappen en spelen mee in de bijzonder vrolijke video, die u trouwens nu ook kunt bekijken via de gids.fm. De clip is direct binnengekomen in de top 10 van de meest bekeken YouTube-video's in Nederland, Pieter Schrevens met Sterrenstof. De wereld is meer plat, ja, op je bolle bips, na, de golle afstand, van je hemel lichaam, ze is van spank, talen klasse. Ja, ze is praktisch, in interna-galactisch. Sorry als ik overdrijf, zoals als ik naar boven kijk. Zoals als ik ooit eerder ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sloof. Dan ben ik zo in de ska met dames aan mijn nek. bitch, dames aan mijn nek. Doe zo in de met dames aan mijn nek. Van een heel ander kaliber is Kevin Olusola. Zijn YouTube-filmpje begint zoals zoveel: jongen in beeld speelt cello. Best goed, niet extreem bijzonder. Maar dan doet hij zijn mond open en blijkt hij zichzelf prima op de cello te kunnen begeleiden. als human beatboxer. <tied> Kevin Olusola is een multitalent. Naast cellist is hij saxofonist en componist en human beatboxer natuurlijk. <tied> en dan toch nog een video van twee bekende namen: Willie Nelson en rapper Snoop Doggy Dogg, zoals je hem niet vaak hoort in het bluesnummer Superman. Well, when I die, put it on my stone. God said, Snoopy, take your home. You weren't Superman. De clip was gisteren voor het eerst te zien omdat 20 april een onofficiële feestdag is voor wietliefhebbers. Nelson en Snoop delen in deze videoclip namelijk hun liefde voor muziek en voor marihuana. Joints van Bakkenbeet beet een halve meter lang en 10 centimeter dik gaan van hand tot hand. De clip was direct een van de populairste op YouTube. De webwereld van Frits Sissing. Ik heb uh, ruim 6.000 volgers op Twitter. En uh, dankzij mijn iPhone ben ik uh, nou, zeg ruim 16 uur per dag online. Alleen als je slaapt ben je niet online. Alleen als ik slaap ben ik niet online. Sterker nog, ik leg hem dan echt heel ver weg... zodat ik hem ook niet hoor wat voor piepjes er allemaal weer binnenkomen. Zo'n 6.000 volgers op Twitter. Waarom ben je ooit begonnen? Uh, ja, ik ben ooit begonnen omdat ik het leuk vind om mensen die, die uh, mij geïnteresseerd zijn in de programma's die ik doe vooral uh, om die op de hoogte te houden wat ik doe. Uh, ik ben natuurlijk gespecialiseerd in musical op internet, op radio en op televisie. En ik dacht het is toch wel leuk om die mensen op tijd te kunnen melden wat er allemaal gebeurt. Ben je heel fanatiek op internet aan het zoeken naar musical sites dat soort dingen? Nou, ik volg natuurlijk wel het laatste musical nieuws. Uh, dat krijg je gelukkig dan nu ook op Twitter binnen. Maar musical world is bijvoorbeeld een site waar ik vaak naar kijk. Theaterparadijs.nl en natuurlijk musical.avro.nl. De belangrijkste musical portal in Nederland. Want daar eh, hebben we ook het laatste nieuws op. En we hebben natuurlijk daar links naar, naar mijn radioprogramma Musical Moods. En ik heb natuurlijk elke twee weken een nieuwe aflevering van Musical Facts. Wat veel eigenlijk als je <lacht> erover nadenkt. Nee, Musical Facts, dat loopt ook via musical.avo.nl. En wat is Musical Facts? Ja, dat is een internetprogramma, speciaal voor internet alleen. Een reportageprogramma waarin wij uh, reportages maken uit de musicalwereld. Dus we gaan naar premières, we, gaan, we krijgen backstage verslagen. We sturen elke week een cameraatje mee met een musicalacteur... en krijgen daar dan een persoonlijk verslag van. En dat staat één keer in de weken op donderdag online. En dat kan iedereen dan bekijken. Hallo, daar zijn we weer met een, een nieuwe aflevering van Musical Facts. Waarin we je meenemen in de wonderen wereld van de musical. Zo zijn we deze week bij... En de YouTube, baas, ben je, je iemand je die YouTube-filmpjes bekijkt? Nou, niet dat ik echt actief ga zoeken op YouTube. En bijvoorbeeld, nu ik ga, in najaar, ga ik in uh, ga ik theater in met Bert Kuizing gaan. gaan we een, een soort nachtclubachtige show doen. ben ik nu op zoek naar nummers die we uh, gaan brengen. Dan zit ik wel op YouTube te surfen van... God, hoe ging dat nummer ook alweer? Vind ik dat leuk? Of... Dus dan gebruik je het toch wel weer om, om dingen op te zoeken. En noemen ze een nummer wat wellicht uh, in de show terecht zou komen... dat je op YouTube al hebt uh, gespot? Nou, ik heb bijvoorbeeld net weer het nummer van uh, Lange Frans en Anita Meijer... bijvoorbeeld teruggekeken. Wat ze in De Beste Zangers van Nederland hebben gedaan. Een, een rap op Why Tell Me Why. Want ik zat en denk ik, ja, ik heb nog nooit gerappt. Ik heb geen idee of ik het kan. Ja. Uh, maar het lijkt me ontzettend leuk om een keer te proberen. En als ik dan toch met mijn eigen theatershow bezig ben en daarin zelf mag bepalen wat ik doe, dacht ik. Ik ga dat eens even opzoeken. Dus dat, dat ben ik nu aan het onderzoeken. Of dat leuk is om te doen. Houden voor wil geen belles, geen lietes. Wil je echt weten wat de prijs van welvaart? Of is het excuus dat de snel gaat? En sta je er voor rustig slapen als je weet dat de bank investeert uw wapens. Ik zie Frits wellicht in de huis binnenkort. <laughs> yeah. Je kan niet eten van liefde, In de winsten zijn rechten die de boel bedriegen Geloof me, vertrouw niet blind op het goede, want de pijn aan me op de hoede nee! Geloof me, soms is de waarheid groot, maar de vraag wordt alleen maar groter Geloof me, het is niet wat stom, maar ik blijf me vragen waarom de dus zegging Why Ik heb een flauw idee Sorry Simon, ik zat over je heen alle links van de tijdgeest zijn natuurlijk terug te vinden op de website de Bij mooi weer drijven ze weer op naar het noorden via de Maas. De Franse artiesten Zas is zo'n uh, artiestengroepje. Le long de la Route heet het nummer. En de zangeres is Isabelle Geffret. On a pas pris la veine, de un peu a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 I'm a little bit veulent bien little pas nous figer. C'est le début de nos rêves qui a à se confirmer. C'est con, c'est con peut-être con à se cacher de soi-même. Huppelt muziekje. En ze huppelt ook aardig op de maat van de muziek. Zangeres Isabelle Joffrey deel uitmakend van ZAS. Le Land de la Route. Dit is de gids .fm. Vara Radio 1. Het is niet dat ik niet gewaarschuwd ben. Ik ben ik gewaarschuwd. Ik ben door iedereen gewaarschuwd. Vrienden, familie, iedereen. Maar als je verslaafd bent, je luistert niet. Of ja, je luistert wel, maar je maakt je eigen logica. Want je bent op één ding uit. En dat is dat je door kan zuilen. Wat ook iedereen tegen je zegt. Toen zei de mensen, je bent je hersens kapot aan het drinken. Denk ik dacht, ja, het is leuk, hersen hersencellen afsterven. Ik geef die andere wel meer de kans om te ontplooien. <lacht> en het maakt niet uit of het klopt, als je maar door kan zuipen. Als je maar door kan zuipen, Gabriere Guzman in zijn show Delirium. En cabaretje Guzman komt ook voor in het boek, nou, nog eentje dan, van Mariette Wijnen. En in dat boek beschrijft ze hoe ze aan de drang ging en er ook weer vanaf kwam. Een aanmoediging voor iedereen die wil stoppen met drinken. Goedemorgen, Mariette Wijnen. Goedemorgen. Je hebt een vrolijk boek geschreven over een zwaar onderwerp, alcoholisme. En de allerlaatste woorden zijn... Nu ik niet meer drink, is alles mogelijk. Ja. Dat was daarvoor niet zo? Uh, nou, nee, kennelijk niet. Hè, want anders had ik die laatste zin niet zo geformuleerd. Maar uh, nee, drank uh, was een behoorlijke rem op uh, uh, de dingen die ik wou. Ik bedoel, als je drinkt... Of als je een kater hebt of je bent aan het recupereren, dan uh, ben je niet met andere dingen bezig. En hoe dus, lang uh, recupereren u per dag? Uh, nou nee hoor. Ik bedoel, uh, ik heb, zoals alles, heeft ook een uh, alcoholisme, een fase. En mijn uh, dieptepunt lag, zeg maar, tien jaar geleden, rond mijn 35ste. En toen dronk ik veel. Toen dronk ik elke dag uh, een fles wijn. Maar sommige mensen vinden dat niet eens veel. En, uh, nou ja, goed, dan ben je natuurlijk s'avonds bezig met drinken. Dan doe je niet gek veel andere dingen. En s'ochtends is er een paar uur, uur bijkomen. En dan snel je werk inhalen. En dan rond een uur of vijf, dan uh, ben je zo moe ervan. Dat het tijd is om weer te gaan uh, drinken. En de vijf is in de klok, dus dan mag het weer, hè? Dan mag het weer. Het is al, overal is er altijd wel ergens een vijf in de klok. Dus het kan altijd. Wanneer bent u begonnen met drinken? Echt voor de eerste keer dat u met het alcohol in aanraking kwam. Wanneer was dat? Uh, je mag je zeggen, hoor. Oké. Okay. Ja. Um, nou, ik denk zoals iedereen begint met drinken, je gaat experimenteren in je puberteit. En uh, ik, be, ik heb op mijn veertiende mijn eerste biertje geproefd. En dan is het natuurlijk nog niet meteen... Was dat op uh, een feestje of in een café? Of? Nee, ik ging samen met een meisje van ballet, nota bene. Gingen we, zij was veel groter, dus zij uh, ging dan ook bestellen. En dan gingen we dat proeven, want ja, dat vonden we interessant... Want Jaren 70, hè? Brabantse platteland. Niet te Iedereen drinken natuurlijk, dat eerste biertje, <laughs> niet te zuipen wel? Nou, dat hadden ze gezegd. Het is heel bitter. Want ja. je ging elkaar ook inwijden erin. Het is heel bitter. Eerste slokje, maar het tweede daarna, dat was meteen wel een soort uh, verliefdheid. Ja. En op welk uh, moment kwam het uh, kwam drinken in één keer daarboven als een soort probleem? Wanneer werd het een probleem? Uh, nou, ik heb een hele normale weg daarin doorlopen. Puberteit, experimenteren, studententijd... Gewoonte ervan maken, hè, vrijheid. En ik vond het een probleem, denk ik, op het moment dat het de grens overging van sociaal naar alleen drinken. Dus ik had in de stad met vrienden gegeten. En dan had ik het heel keurig bij drie glazen gehouden, twee grappa dan nog wel erbij hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. En dan kon ik wel eens zo'n avond via de avondwinkel naar huis fietsen, omdat ik dan toch net begonnen was, zeg maar, met die vijf eenheden. Het heeft vaak te maken met je eenzaam voelen. Hè? Uh, ook, maar het heeft met heel veel dingen te maken. Kijk, alles is een aanleiding om te drinken. Als dat eenmaal jouw poison is, dan heeft het met eenzaamheid te maken. Maar het heeft ook met geluk te maken om iets te vieren, om iets te bezegelen. Het heeft met rituelen te maken. Drank heeft met alles te maken. Drank is overal en iedereen drinkt. Eenzaamheid maakt het makkelijker, omdat je niet gecontroleerd wordt. Er is niemand die zegt van, zou je dat nou wel doen? Dus je kunt dan misschien wat verder afgeleiden... Maar alles is een aanleiding om te drinken. En je wist uh, wat het kon opleveren, want je hebt het gezien bij je vader. Ja, ja mijn vader uh, die, die, uh, gebruikte drank ook om zich sociaal iets steviger te voelen. Ja, het is jammer omdat hij dood is. Dus ik ga nu dingen zeggen over iemand die er helaas niet meer is. Maar met terugwerkende kracht, als ik mijn eigen problematiek op die van hem plaatst... dan zie ik heel veel overeenkomst. Ik denk dat hij ook wat zenuwachtig was en wat angstig. En, en met een biertje en een jenevertje ernaast... dan had hij goede grappen en dan werd er naar hem geluisterd. Dus het hield hem echt staande, zoals dat bij mij ook het geval was. Op het moment dat je niet drinkt in gezelschappen... dan uh, voel je je verlegen, dan, nou, dan, dan voel je je ongemakkelijk. ja, ja, ja. ja. En uh, ja, onzeker, zenuwachtig. En... Maar je vader ging met drank op achter het stuur? Nee, nee, nee. Nee, mijn vader... We hadden niet eens een auto. We maar hadden een zundag. dat ergens. was een andere vader dan kennen. Dat was een andere vader. Dat was een vader van uh, Puk. Dat is een oh. vrouw die ik uh, geïnterviewd heb voor het boek. En die heeft zich ook uh, doodgereden. Zij heeft hem trouwens herhaald. Nee, mijn vader die uh, had geen auto. Die had een brommer. En dat was misschien wel goed ook. Maar... Um... Nee. Want, want, want hij ging echt wel met drank op, op die brommen zitten. Uh, ja, maar hij ging niet zo hard. Dus, uh, en het was nog niet zo druk op de weg toen. Zie je, ik zit hem te vergoelijken En dat is wat we allemaal ja, ja, uh, doen met zijn ja. alcoholproblemen. Ben je zelf ooit zo dronken geweest dat iemand anders je thuis moest afzetten? Uh, God, dan was ik zo dronken dat ik me dat niet meer kan herinneren, <laughs> waarschijnlijk. Hey, want dat is wel bij je vader gebeurd, he? Ja, die, dat, nou, het, was niet aan de, het gebeurde niet elke week, maar het kwam wel eens voor, ja, dat hij na een dag hard werken en zonder te eten in de kroeg belandde en daar waarschijnlijk een hele leuke avond had, maar bij het opstaan merkte dat hij toch te veel op had en dan was iemand zo aardig om hem thuis te brengen, ja. Ja, ja so maar dat beschrijf die iemand... je als, als een uh, uit de kluiten gewassen zak van Sinterklaas... die voor ja. de deur lag. Ja, en degene die hem afgeleverd had, was dan al... Uh... De Piet. De Piet was om de bocht verdwenen, ja. ja en wat doet dat met je als kind dan? Uh... Nou, weet je, je hebt maar één uh, vader, dus dat is degene die... Uh, uh waar je aan refereert, zeg maar. Uh, wat, doe, nou, wat ik ook schrijf in dat boek... je hebt gewoon de normale pubervreven van... Jezus, uh, je, je ergert je, je irriteert je. En uh, omdat hij natuurlijk niet elke dag zo ver ging... en het ook een waanzinnig lieve en grappige en slimme man was... was er genoeg compensatiemateriaal. Maar ja, ik, het is eigenlijk pas nadat ik zelf gestopt ben met drinken, dat ik veel meer over de jeugd na ben gaan denken. Ja, je beschouwt dingen als vanzelfsprekend. Pas toen ik zelf gestopt was, zag ik uh, de band in hoever ik op mijn vader lijkt daarin. Het was geen waarschuwing voor je toen je vellende drank was. Nee, nee, nee, Op dat moment dacht je er geen moment over na. Uh, nou, ik dacht dat mijn zeg maar dat mijn uh, chablietje of mijn uh, chardonnaytje... iets anders was dan zijn bier. Ik, ik dacht eigenlijk dat dat uh, minder kwaad kon op een of andere manier. En je hebt ook allerlei dingen uitgeknipt in dat boek voor werk. En dan lees ik artikeltjes uit de NSC uh, met uh, mensen die een, een glas of twee, drie per dag drinken. Die voelen zich gelukkiger. Dus dan word je weer gesterkt natuurlijk als je dat leest. In de kant als. Uh, ja, maar de, met semi onderzoeken. Ja, ja semi-alcoholisten ja, uh, light. Uh, zo beschouw ik mezelf. Okay. Nee, maar die onderzoeken. Um, daar staat dan, als mensen twee glazen drinken, zijn ze gelukkiger. Maar ik denk dat gelukkige mensen genoeg hebben aan twee glazen. Ik denk dat je het andersom moet zien. Ja... Dus ja. daar, sta, daar staan veel van dit soort tips in. Hè? Van, van, uh, van alle drugs is alcohol het schadelijkst, ja. staat er dan. Mensen ja. lezen het in de krant, denken er waarschijnlijk niet over na. Zeker niet uh, de mensen nee. die uh, zogenaamd sociale drinkers zijn. Ja, nee, dat is ook uh, de hele tweeslachtige houding die we hebben ten opzichte van alcohol. Als het nu staat ook ergens in zo'n artikel: zou alcohol een nieuwe drug zijn? Dan zou het subiet verboden worden. Dan zouden alle alarmbellen gaan rinkelen. Want het richt krankzinnig veel schade aan aan je lichaam. Ook aan de maatschappij. Maar omdat het alomtegenwoordig is en omdat er ook een soort air omheen hangt: van het goede leven, rock and roll, um, uh, ja, ontspanning, ritueel, iedereen doet het, is het veel gemakkelijker om die schadelijke kant te veronachtzamen. Wanneer werd het echt een probleem bij je? Uh, ik denk, uh, wat ik net zei, uh, rond mijn 35 e toen ik alleen begon te drinken. En de rest ook niet echt opschoot. En toen begon ik een link te leggen van. Hey, misschien de maar... rest van je leven schoot niet echt op. <laughs> nee, ik was niet echt. Uh, het ging niet echt uh, zoef omhoog, zal ik maar zeggen. Ja. ja en ik denk dat. Uh, ik dronk omdat, uh, omdat ik. Uh, ik was op zoek naar de zin van het leven. Ik wou mee in mijn werk manifesteren. Relaties liepen niet helemaal tof. Dus ik ging meer drinken. Maar die drank, andersom, heeft ook een, een, een rem op dingen gezet. Ja. En wat gebeurde er dat je in één keer wilde stoppen? Uh, nou, Dat was een hele duidelijke aanleiding. Ik had, uh, de ouders van mijn partner gingen een huis in Zuid-Frankrijk kopen. En die gingen emigreren naar Zuid-Frankrijk, forever. En die hadden een map bij van de makelaar... Uh, om ons uh, de huizen te laten zien die, die hun keuze hadden. En ik zat naar die map te kijken. En ik zie die villa en die boerderijtjes. En ik denk, wat kun je daar nou anders doen dan drinken? En ik dacht, shit, weet je. Dus ik zou zelf nooit buiten kunnen wonen, wat ik heel graag zou willen omdat ik bang zou zijn me dood te drinken. En het was zo'n inzicht. Ik dacht, nou, dit is zo droevig. Ik ga er wat aan doen. Ja. En toen ben je naar de helderheid gegaan. Nou, de helderheid kwam, dan, want ik ben tien ja, jaar je bezig bent, Je geweest, hebt ja, een ja, heleboel dingen traject, gedaan ja. achter elkaar... maar uiteindelijk ben je er afgekomen vanwege de helderheid. Ja, dat zegt mij helemaal niks, de nee, helderheid. Nou, de helderheid, is, eerst was het Jellyneck, AA, Trimbos. Toen ben ik bij de helderheid gekomen. Dat is een particulier instituut, dat moet je ook gewoon betalen. Het is een training. Het is eigenlijk een soort bedrijfstraining of een soort ontwikkelingstraining. En het was in een clubje met acht mensen. We hebben een weekend lang... Um, het eigenlijk niet over alcohol gehad. En dat vond ik het leuke eraan, dat je het daar niet over alcohol hebt... maar meer waarom drink je nou eigenlijk en waar houdt die drankje bij vandaan. En het is een ontzettende luxe, en dan kan ik ook iedereen aanraden... om een weekend lang bezig te zijn met wat wil ik nou eigenlijk. En toen begon, zeg maar, de kiem voor verandering te ontspruiten. En je boek staat dat je daar verder niks over mag vertellen. Nee, je mag, dat is zo, van de, over de AA... Uh, mag je ook niet vertellen wat daar binnen de muren gebeurt. In de verslavingszorg uh, of alle verslavingsgerelateerde therapieën... daar praat je niet over. Wat eigenlijk heel gek is, hè? Want als je, het hebt, als je naar bijvoorbeeld een astma-ondersteuningsgroep zou gaan... dan noem je mensen wel bij hun naam. Dus het zegt ook iets over de taboesfeer... en het schaamte schaamtedekentje dat over alcohol heen ligt. Ik praat zo met je verder. Ja. Zometeen nog. Waarom valt een fiets nooit om als die eenmaal een beetje snelheid heeft? Menno Bentveld vertelt... En fooi, hoeveel geef je en moet je wel wat geven? Het Joopdebat gaat daarover. De hoofdpunten van het nieuws nu met Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 delen van het oosten van het land. Nu is daar ook Utrecht en het noorden van Limburg bijgekomen. Vanwege brandgevaar mag er geen tuinafval worden verbrand... en mag er in de natuur niet worden gerookt en gebarbecued.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 AMBB Verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen Leidsendam en Dorp staat 5 kilometer file. Aan de voorkant van die file begint het weer een beetje op te trekken... want de weg is weer vrij. A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem. Tussen het knooppunt Oude Rijn en het knooppunt Lunette... 5 kilometer door een spoedreparatie. Hier is de rechter rijstrook dicht. Zwaar. Radio 1. De met Felix Meurders. Zometeen nog het eindelijk gevonden evenwicht op de fiets in Radio Nieuwslicht. En fooi. Hoeveel geef je eigenlijk? Dat bedienend personeel dat werkt zich in de zweet deze dagen op de terrassen. En moet je nou wel of geen fooi aan ze geven? Daarover gaat het jobdebat. Mariet Wijnen heeft het boek geschreven. Nou, nog eentje dan. En er staat eronder voor wie er stoppen wil met veel drinken. Denk je echt dat het helpt voor mensen die willen stoppen, dit boek? Uh, nou, meestal is het zo dat mensen die... Misschien voor mensen die willen stoppen, die al een wil hebben... dat het uh, een, een voorbeeld kan zijn. Maar um, als je nog in een ontkenningsfase zit... dan denk ik dat je met een bord om dit boek heen liep. Dat deed ik zelf namelijk trouwens ook. Want op het moment dat ik nog heel erg kon genieten van drank... en pas af en toe wat kleine uitgeleiders had... was ik helemaal niet geïnteresseerd in, in stoppen... of in een negatieve boodschap over alcohol. Dus dat, zal, dat is... Dat dat is zo, is ja. dat dan ook de reden geweest dat je het tamelijk humoristisch hebt opgeschreven, ze nu en dan? Ja, nou, in die tijd dat ik veel dronk, uh, lezen, vind ik altijd een, een heel goed medicijn. In die tijd dat ik veel dronk, was ik op zoek naar voorbeelden van mensen die dat op een beetje chique en stelvolle manier van die drank afgekomen waren. En toch nog een leuk leven hadden. En dan ga je naar de biep. En dan vind je boeken van geschreven door therapeuten of door mensen met wie je totaal niet kunt identificeren. En ik dacht, nou, laat ik, dan, laat ik het dan zelf maar schrijven. Ja. Zo. Je hebt meerdere interviews gedaan met bekende en minder bekende alcoholisten. Ja. En de minder bekende was Puk. Uh, die haalde ik met jou door de wagen. En Kitty Coubois staat erin. Nee, uh, Kitty Coubois staat mee er mee niet gepraat? in. Nee, dat is een hele ja, handige Je, je merkt wel duidelijk dat ik dit boek nog niet helemaal gelezen heb. Ik heb het doorgepraat. Dat ga toch doen, uh, Felix. Ja, ik ja. ga het ook absoluut nog doen. Beloof ik je bij deze. Maar uh, ik heb het gisteravond laat pas gekregen. Dus dan krijg je dat. Ja. Kitty Coubois, uh, Kitty uh, Gabier Groesman en Hans Dorrestein. Daar heb je mee gepraat? Nee, daar heb ik niet mee gesproken. Helaas. Ik heb wel uh, Xavier... Uh, um, Benaderd, of Ik heb met zijn impresariaat gesproken, maar het was toevallig net in die periode... dat hij weer um, onderuit was gegaan tijdens ja. een uh, performance in, in België. Dus uh, helaas heb ik die niet gesproken. Had hij u, was er wel toe bereid. Uh, ja. Wat was dan de bedoeling geweest van die interviews? Nou, um, het is altijd heel fijn als je last hebt van zo'n probleem. En het is een fix probleem om een beetje medestanders daarin te vinden. En hij was, voordat hij uh, een terug, die terugval kreeg, vier jaar uh, van de fles geweest... En ik was heel erg benieuwd naar die metamorfose of naar de transformatie van... hoe ziet een leven zonder drank eruit? Als je gewend bent om zoveel te drinken, wat levert dan het niet drinken op? En daar heb ik me in die interviews ook op gefocust van... wat krijg je ervoor terug? Je moet er iets heel belangrijks voor laten. Maar wat is de winst? Hoe lang ben je nou gestopt? Uh, anderhalf jaar. Nee, je... ja, anderhalf jaar. Zomaar. Van, vandaag? Ja, ik tel de exact. dagen niet eens meer. Nee, niet exact, maar... Het is wel heel positief. Want dat heb het boek, niet meer. Hè? Ja, in de wel. 205 dagen, min drie staat er dan achter. Ja. ja het oh. ging niet alle dagen goed. En die min drie, dat waren de dagen waarop ik toch nog uh, in de verleiding kwam. We zijn er af dagen geweest dan? Nou, toevallig, twee dagen geleden, um, kort ik bier. En die alcoholvrije biertjes en de alcoholbiertjes, die etiketten lijken best op elkaar. En ik neem een slog, ik denk: verrek, this is the real thing. Dus toen heb ik het. Weggegooid maar dat door het was een heel klein slokje. Dat was een heel klein slokje. Dus, je, dus ik heb drie dagen geleden eigenlijk nog gedronken. Maar dat was een slok. Denk je dat je ooit nog zonder problemen weer gewoon één wijntje kunt drinken? Um, zonder problemen? Nou, dat is heel moeilijk. Ik denk het wel, maar dan bluff ik, denk ik. Want ik denk dat ik dan echt risico zou lopen... dat het weer opnieuw van kwaad naar erger zou gaan. Dat zit in je genen ook. Ja, dat zit in mijn genen. Hè. Je gaat drinken door je omgeving. Maar het feit dat je er niet meer vanaf kan komen... eraan vast blijft plakken... daar zijn ze nu al over uit, de heren wetenschappers dat het voor 50% genetisch bepaald is. Dus je hebt een genetische gevoeligheid. Kijk, want iedereen komt met drank in aanraking... 88% van de bevolking drinkt. Maar 1 op de 10, die raakt eraan verslingerd. En heeft de grootste moeite om dat in het gareel te krijgen. Om er vanaf te komen om de rem erop te zetten. Dus waarvan altijd, ik er een was dus. er een mooie smoes hè. is genetisch bepaald. <laughs> kan niet stoppen. Ja, ja, ja dat, is, dat, is, dat is het lullige. Het is dan genetisch bepaald. Maar als je wilt stoppen, dan komt het toch wel weer op uh, zelfbeheersing. En eigen verantwoordelijkheid aan. Jij bent gestopt, dus je gelukt. Mariette Weiner, ja. hartelijk dank voor het verhaal. Eens gelijk. Muziek van Radio Nieuwslicht. En dat betekent een wetenschappelijke blik op het nieuws van vandaag of van de afgelopen tijd. Menno Bentveld vertelt. Menno, wat hoor ik? Is de theorie van het fietsen nou eindelijk ontrafeld? Uh, nou, ja, eindelijk. Dat mag je wel zeggen. Want de fiets ja? bestaat natuurlijk al verschrikkelijk lang. Ja, we, weet, we weten nu hoe het zit. De fiets bestaat al sinds 1860. Is wel wat aangesleuteld. Maar is eigenlijk al meer dan 100 jaar hetzelfde. En uh, het lijkt pas dat we nu weten waarom een fiets niet omvalt... Als je erop rijdt. En dat hebben wetenschappers ontdekt. Ja, knapste koppen uit Delft en de Cornell University uh, uit de VS... waren nodig om de code te kraken, de fietscode. Uh, een paar jaar geleden hebben ze het al theoretisch op papier gezet en nu hebben ze, hebben ze dat in de praktijk getest. Hoe blijft een fiets overeind? Voor ons is het gewoon zaak van de wereld. Hè? Vanaf je vierde jaar ongeveer ga je fietsen. Uh, maar ja, hoe, hoe werkt dat nu? Er staan geweldige filmpjes ook op internet. Uh, dat kun je ook thuis doen. Neem je fiets. Ga er niet op zitten, maar geef hem een duw en dan zal die een heel eind gewoon rechtuit blijven fietsen. En ook al probeert iemand anders dan opzij te duwen... die fiets komt op een of manier weer zelf in balans. En die gaat wiebelen en dan... Hij gaat een beetje wiebelen en dan... Ja, Je moet natuurlijk niet zo'n fiets nemen en een krat erop en zo, dat is veel te zwaar. Maar al zwabberend komt, verheft hij zichzelf dan weer. En die wetenschappers oh. hebben dat zo gedaan dan ook? Uh, dat, hebben ze, dat hebben ze zo gedaan, ja. Lange tijd dachten ze dat het aan twee zaken lag. Het gyroscopische effect en de... Naloop. Ik zal dat even uitleggen. Gyroscopisch effect is als je een wiel een hele harde draai geeft... dan heeft hij gewoon zelf de neiging om rechtdoor te gaan en overeind te blijven. Bij het Nemo kun je dan zo'n fietswiel vasthouden. In twee handen heb je die assen dan beet. Een Nemo in Amsterdam. Draait, ja, draait iemand aan dat wiel heel hard en dan heb je hem aan de assen beet. En als je dan probeert hem weg te duwen, dat is gewoon moeilijk. Het is gewoon moeilijk om die, die, die, die, uh, die richting van die as te veranderen. Uh, naloop, dat is iets. Als je nou je fiets stuurt, dat gaat door een... Een buis door een as omlaag, stel je ja. even voor. Als je die door zou trekken, die lijn naar beneden, dan komt die lijn voor het punt waarop je wiel de grond raakt. Wacht even, wie ben ik weg? Je hebt je fietsstuur. Ja. Trek dat fietsstuur door naar beneden. Bij wijze van spreken, maar gaat u krommen naar daar de ja. as? Maar door naar beneden, dan komt hij op een punt terecht. En het contactpunt van je wiel op de grond ligt achter dat eerste punt. Ah. Dus het wiel volgt je as, zeg maar. Dus hij wil altijd rechtdoor. Zo is een fiets gebouwd. En ze dachten altijd dat het aan die twee dingen lag. Nou, dat is dus niet zo. Dat is dus anders. Ik denk daar nog even over na. Ik denk daar Ik nog even op. over na. Maar goed, die nalopen en dat gyroscopisch effect... blijken dus niet de belangrijkste dingen... of in ieder geval niet de enige dingen te zijn... waardoor die fiets overeind blijft. Het, het, het klopt niet helemaal dus. Er zijn, nee, nee, dat klopt dus niet. Of klopt het helemaal niet. Nee, nou, die dingen zijn wel belangrijk... maar het blijkt dat een fiets ook overeind blijft... door heel veel andere zaken. En... Um, in, uh, in, in Delft hebben ze dat dus uh, getest en geprobeerd. Um, nou zijn ze in Delft natuurlijk heel goed in dingen bedenken... waar je iets aan hebt. En je zou je hiervan af kunnen vragen... nou ja, goed, zijn ze erachter gekomen dat er 25 andere oorzaken zijn... dat een fiets overeind blijft. En ja. niet die twee dingen. Wat heb je daaraan? Dat vroeg ik aan uh, een van de betrokken wetenschappers, uh, uh, Arend Schwab. Um, ja, we hebben al 150 jaar prima fietsen. Uh, wie heeft hier nu iets aan? De fietsindustrie kijkt altijd met ons mee... maar de directe toepassing is er nog niet... omdat daar worden nog niet zoveel out-of-the-ordinary designs gemaakt. Hè? Dat is toch nog steeds grote volumes en, en, en die verkopen. Nou, de fiets zoals we hem nu hebben voor huistuin- en keukengebruik is prima. Daar zou ik echt helemaal niks aan willen veranderen. Um, maar er zijn natuurlijk uh, bijzondere gevallen zoals lichtfiets, vouwfiets of fiets voor ouderen, waarbij je uh, bijzondere eisen wil stellen. Uh, we weten uit ervaring dat de lichtfiets is niet zo stabiel is, dus daar zou je wel iets meer aan willen doen. Of de vouwfiets, idem dito. Wij denken ook aan fietsen voor ouderen. Dat is een heel belangrijke groep. Het blijkt dat die mensen heel vaak een enkel voertuigongeluk hebben. Oftewel, ze vallen gewoon om. En dan, dat is dus toch een, waarschijnlijk een stabiliteitsprobleem. En dat zou voor een deel op kunnen lossen door de fiets stabieler te maken. En dat kan je doen door het passief stabiel te maken. Hè, dus aan de constructie te veranderen. Maar je zou zelfs zo een stap verder kunnen gaan. Je zou ook een klein stuurmotortje erop kunnen zetten. En, en hem actief stabiel maken hè, met sensoren en motoren. Probleem opgelost, Eindgoed goed. Al. Ja, want het is dus zo wat hij zegt. We, we kunnen al heel lang fietsen maken door fietsen Zijn ook perfect, maar door deze kennis kunnen we bepaalde fietsen veel beter maken. Door op andere dingen te letten dan die twee dingen die ik zei. Nou, Eindgoed goed, Dat niet helemaal. Want voor fietsen heb je twee zaken nodig. Een fiets en een mens. En de vraag waarom een mens kan fietsen... Nou vindt Arend Schwab zo niet nog lastiger dan hoe die fiets werkt. Ja, waarom de mens kan fietsen, <laughs> hij kan heel goed aanpassen. Dus hij past zich heel snel aan het apparaat en heeft door hoe het werkt. Misschien dat je het zo kan verklaren, want je kan ook niemand uitleggen hoe hij nou moet fietsen. Hè? Want hij moet het gewoon maar proberen. En dat geeft ook een beetje het enigma weer. Het, het liefst zouden wij een uitspraak over het hele systeem willen doen: over de fiets plus de berijder. Maar van de fiets weten we dus alles, maar van de berijder weten we nog heel weinig. We weten eigenlijk niet precies wat je nou op de fiets doet. Als je, als je mensen vraagt van wat doe je op de fiets, zeggen ze nou ik stuur en ik leun. En uh, wij zijn dus precies gaan kijken met een, met een fiets waarvan de camera naar de berijder kijkt en die zit vast aan, aan het frame van de fiets. Dus je ziet alleen de berijder bewegen. Um, uh, en als je dan gaat kijken, dan zie je dat de berijder helemaal niet zoveel leunt. Hij stuurt vooral veel. En, en bij lage snelheid gaat hij ineens zijn knieën gebruiken om te balanceren. Nou, dat was erg een eye-opener. En waar hebben we dat voor nodig? Nou, als we eenmaal een model hebben van de mens op de fiets... dan hebben we een model van het complete systeem, van fiets en berijder. En dan kunnen we vanuit het model allerlei voorspellingen doen... over rijgedrag, manoeuvreerbaarheid, stabiliteit... Ik zeg altijd, we weten wel hoe we een fiets moeten besturen. Maar de werking daarvan begrijpen we eigenlijk niet. Het programma nieuwslicht heeft hun trouwens ook nog een beetje geholpen. We hebben ooit een onderwerp met ze gemaakt. waarop ik op een fiets allerlei moeilijke dingen moest doen. En toen hadden wij een cameraatje op mijn gezicht gezet vanaf die fiets. En toen dachten zij, hé, zo gaan we ook testpersonen. En je ging ook met je vrienden wiebelen bij snelheden. Ja, dat ga je dan vanzelf doen. Ik dat nooit op gelet eigenlijk of ik dat ook doe. Nou, het dan wel. Er is nog iets leuks. Hij zegt, er is natuurlijk wel wat kennis over voortbewegen. En het blijkt dat fietsen en lopen. ...veel met elkaar gemeen hebben. Fietsen en lopen, al, al die voortbewegingen... Die, ...die lijken eigenlijk allemaal een beetje op elkaar. En die hebben allemaal ermee te maken dat je in principe... ...als je stilstaat ben je uh, instabiel, hè? dan val je om. Als je nou beweegt en je moet de hoek om... ...nou bij fietsen als je uh, naar rechts wil... ...moet je eerst even naar links sturen... ...en dan valt het fiets vanzelf naar rechts toe. En bij, bij lopen is dat net zo. Als jij naar rechts wil, dan moet je maar eens opletten... ...dan zet je altijd je linkervoet een beetje meer naar links... En dan val je bij wijze van spreken zo vanzelf naar rechts. Je, je laat je als een soort omgekeerde slinger laat je je omvallen. En daardoor beweeg je eigenlijk je contactpunt een beetje naar links bij wijze van spreken. Is dat zo? Ja, en na dit, na dit moment Felix, in jouw programma zal iedereen die dit gehoord heeft straks als hij loopt, hierop gaan letten. Als je loopt, moet je maar eens ja. opletten. Ja. Ja. Je wilt naar rechts, dan doe je je linkervoet. Ja, en... Nee, aardiging. je gaat nu te ver. Ja. Dan doe je je linkervoet een heel klein stapje naar links. En dan duw je je eigenlijk. Je valt dan naar rechts. Je moet maar eens opletten. Iedereen gaat verrekt in de gang uh, lopen naar het koffiezetapparaat <laughs> En uh, gaat hier opletten. Nee, Als je, je naar naar lopen gaat, nog op het terras, doe je een stapje naar rechts. En dan val je zo naar links. Dat weten we dan ook weer. Dankjewel. Dat weten we dan weer. Menno Benveld, graag tot volgende week. Hoi. Katie Tunstel met Black Horse en Cherry Tree. Two, three, four. Oehoe. Oehoe.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 zes jaar uit het nummer zegt, Katie Tanstal... en Black Horse en The Cherry Tree. De Gids.fm Internetjournalist Francisco van Jolen zit in de file. Waar precies, Francisco? Precies uh, boven het knooppunt Lunette bij Utrecht, uh, Felix. Er is een spoedraap reparatie aan de gang... en uh, ja, we gaan zeg maar als uh, thuisslak uh, over de snelweg. Je houdt voor ons het uh, nieuws bij over Wikileaks. In drie zinnen is het nieuws? Eh, uh, nee. Niet dat ik weet. Hier niet in ieder geval. Dan gaan we discussiëren. Want we debatteren regelmatig in het uur over een artikel op de site joop.nl. Daar ben jij de chef van van joop.nl. Waar gaan we het over hebben? Tijd voor het Joopdebat. Waar gaan we het over hebben, Francisco? Ja, over vangen in de horeca. Sociaal wetenschapper Herselzondag stoort zich aan vernietigende blikken van kelners als hij weinig of geen fooi geeft. Het bedienend bedien personeel is veel te fooi belust, vindt hij. Herselzondag, goedemorgen. De zon schijnt, het terras is weer geopend. U, zit, uh, u zat laatst nog op het terras, bestelde een drankje, rekende af. En wat gebeurde er toen? Nou, wat je regelmatig gebeurt is, is dat er ontzettend lang in portemonnees wordt geschreumd naar het wisselgeld of dat als uh, wisselgeld gehaald moet worden... dat het erg lang duurt voordat het wisselgeld terugkomt. Of, wat me één keer overkwam, uh, enige tijd geleden... was dat het wisselgeld muntje voor muntje wordt teruggelegd op tafel... en op een gegeven ogenblik wordt gevraagd, is het genoeg? En toen vroeg ik me af, wat gebeurt hier precies? Het was het toen genoeg of was het niet genoeg? Ik heb gezegd, nee, het is niet genoeg. Kijk. Uh, kelders willen graag voor. En daar is op zich niks mis mee. En dat is een oude traditie uit uh, de horeca. En die ik ook van huis uit ken. Omdat mijn ouders hadden een restaurant. En ik heb ook zelf uh, in het zwarte pak gelopen een aantal jaren. Ja. Dus ik weet van alle kanten wat er gebeurt. Maar ik ben ook sociaal wetenschapper. En ik vroeg me op een gegeven ogenblik... af: heeft het misschien iets te maken met het feit... dat vandaag de dag ja, ongelijkheid voor mensen in Nederland... in ieder geval iets ongemakkelijks is. We zijn graag allemaal gelijk aan elkaar. We spreken elkaar bij de voornaam aan. De maar hoe bedoelt u die ongelijkheid? Nou kijk, de ongelijkheid die je hebt in de bediening... dat is bijvoorbeeld dat iemand voor iemand anders moet lopen. En ja. daar, daar, daar kan iets heel ongemakkelijks aan zitten. En, en vandaar dat mensen voor je willen en, en dat Ik vraag me af of dat vandaag de dag niet een motief is... Om FOI te vragen. Nou, nou, voor het is een, in ieder debat geval... pas een debat als er uh, minstens twee mensen aan meedoen. Uh, daarom hebben we Ronald Plokker uitgenodigd. U bent bedrijfsleider in een restaurant en actief lid van FVV Horica, meneer Plokker. Ja, goedemorgen. Herkent uh, u dat gedrag van het bedienend personeel waar meneer Zomer het over heeft? Dat ze, dat ze even afwachten als je, als je 10 euro geeft en ze hebben 5 euro teruggegeven. Uh, voordat ze met het kleine geld komen? Voor een deel. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een stukje druk. Bijvoorbeeld met een vol terras hebt, dan is het gewoon ook niet handig om in dat terug te gaan betalen. Het is gewoon makkelijker om te zeggen, maak er een rond bedrag van. Uh, daarnaast denk ik dat het uh, zeker inderdaad ook wel een noodzaak is voor uh, Oberus um, om extra bij te verdienen. Als je kijkt naar de salarissen in de horeca, dan zijn die dusdanig laag dat je kan, bijna kan zeggen dat ze op bijstandsniveau zitten. Is het zo erg? Ja. Wat verdienen ze per jaar dan ongeveer? Gemiddeld uh, volgens CBS was het 11.000 euro. In zondag die, die foojesbrood nodig? Dat klopt. Uh, die, die, kijk, die, die salarissen in de horeca, dat is inderdaad geen vetpot. En, uh, maar er speelt dan iets anders. Er zijn veel meer bedrijfssectoren waar de salaris ook geen vetpot is... en waarin dit niet bestaat. En kijk, ik vind eigenlijk ook dat de, ja, de salarisschaarste... of de salariskrapte in de horeca niet... Op de klant afgewend moet worden. Dat lijkt me meer een kwestie, inderdaad, voor een vakbond. Hè, om zich uh, hard te maken voor, ja, het, uh, voor een behoorlijke betaling. Want, en kijk, nu wordt de klant weet... dupe, zegt hij met zoveel woorden. Nou, het, men kan het niet van de klant opeisen, vind ik. Nou, meneer Zondag, en... mag, als ik er even tussendoor mag. Op het ja. moment dat het uh, salaris in de horeca op een normaal niveau wordt gebracht, wordt dat doorberekend in de prijs en dan wordt het pas afgedwongen. <huggen> dan krijgt u gewoon een hogere rekening en dan krijgt het personeel een normaal salaris. Het verschil is dusdanig groot trouwens, want de bedrijfstak horeca zit dus op 11.000 euro. Als je kijkt naar de volgende, dat is de landbouw, en visserij, die zit op 17.000 euro. Dat is een verschil van 6.000 euro per, ja. per jaar. Ja. Dus zeg niet dat andere sectoren in dezelfde groep zitten. Dat is gewoon een belachelijk groot verschil tussen de ene sector en de andere sector. En de horeca komt daar heel bij weg. Het klopt, de horeca heeft een, een laag salaris. Maar dan nog hou ik vast aan mijn punt dat je dat dan niet zeg maar, op deze manier op klanten af moet uh, wentelen. Nee, nee. Bovendien komt er nog dan een ander punt. Dat je in dit geval dan ook zeg maar, de salariering van de horeca, van de, de horeca personeel afhankelijk maakt ja, toch van een soort van ja, loterij. Betaalt de klant wel een fooi of betaalt hij geen fooi? Nou, dat lijkt me een helemaal ongemakkelijk systeem. Ja, dus in dat geval zou ik zeggen, dan betaal ik liever wat meer. Want ik betaal wel graag, zeg maar, voor... laat ik het zo zeggen, ik, ik betaal wel graag een gerechtvaardigde prijs. En dan zou ik liever hebben, in dat geval, dat de horecaprijzen omhoog gingen. Dan is dat punt in ieder geval helder. Nou, maar zo, u had het net over een eens. heel ander punt ook, meneer Zondag. Op het moment dat je fooi dat je je geeft, dan uh, koop je iets af met zoveel woorden. Wat precies? Nou kijk, dat, dat is het punt waar ik uh, straks uh, of net eerder op uh, inging. Dat is namelijk die, toch die maatschappelijke ongelijkheid die op een gegeven ogenblik ontstaat. Als de een voor de ander moet lopen. He, dat geeft vandaag de dag iets ongemakkelijks. En op een gegeven ogenblik kun je dan zeggen, op het moment dat jij fooi geeft en een ander een fooi kan incasseren, wordt op deze manier iets aan die ongelijkheid afgedaan. En wordt de zaak weer iets gelijk getrokken. He, dat, dat is een, een, een, een, een, een, een sociaal-psychologisch mechanisme. En, uh... Kunt u zich dat voorstellen, meneer Plokker? No, nee, voor een deel niet. Grootste deel niet eigenlijk. Ik vind het zelf persoonlijk, ik heb het meegemaakt... dat er een uh, stel, die vierde hun 50 huwelijk bij ons... en na afloop kwam de oude vrouw van in de negentig naar me toe... en die gaf mij twee kwartjes in mijn hand. Zei, hier, dat is voor jou, daar hoeft hij niks van te weten. Wijs het naar de eigenaar. Dat mensen had gewoon een toffe avond gehad... en die had dacht dat ze mij daar een heel veel plezier deed met twee kwartjes. Dat deed ze niet. Maar de warmte die eruit sprak, dat had voor mij in elk geval het idee van... oké, okay, ze heeft een leuke avond gehad, ik heb leuk gewerkt, iedereen is blij. Dat vind ik veel leuker. En meneer Zondag, uh, ja? Paul, een uh, van de luisteraars van de gids.fm... die mailt ons, fooi moet je verdienen. Denkt u er ook zo over? Ik vind wel, uh, zeg maar, zoals de huidige constellatie is... dat je fooi moet verdienen. Kijk, op het moment dat je gewoon chagrijnig of uh, slecht bediend wordt... Ja, dan vind ik dat er geen rechter voor bestaat. Maar in de horeca moet wel normaliter de bediening goed zijn... en de drank en het eten ook goed zijn. Kijk, dat is niet iets wat je per se extra hoeft te belonen. Dat behoort als zodanig al zo te zijn. Maar als er iets extra's gedaan wordt, of als het heel vriendelijk is... of als je zelf een goede humeur hebt, ja, dan uh, geef ik voor je. Meneer Plokker, u bent een man uit de praktijk. Wat vindt u een redelijk voorbedrag? Ik vind zelf gewoon afronden, het meest logisch altijd. Dus als dus, het 5,25 dus... is, geef je 6 euro? Of je, of je maakt er acht van als een leuke dag is geweest. Maar ja, je, je kan ons dus ook rustig zeggen, wat is 17 euro en je maakt er 20 van. Dat bedoelt u met afronden? Ja, en is het 19,35, dan wordt het 20 euro. En dan zien we de volgende keer wel weer of het wat meer wordt. En als het 51 euro is, maken we er 100 van? Ja, kan. Ik kan het niet doen, maar... Nog zou ik eerder richting 55 gaan, denk ik. Meneer Zondag, dat ja. zijn de bedragen die u kwijt bent? Nou, als, het een, uh, als ik goed geholpen ben, dan, dan zijn dat bedragen waar ik ook aan zou denken. En inderdaad, is afronden ook het meest gemakkelijke. En waarbij je er ook voor moet oppassen dat je niet in de andere formule schiet, namelijk 19,90 uh, euro 90 moeten betalen en 20 euro. Betalen en dan ruimhartig zeggen: laat die 10 cent maar zitten. Daar zit ook iets ongemakkelijks in. <laughs> Kijk, doe er dan wat bij. Ik als ga afwachten. Sociaal Wetenschapper Hessel Zondag en hoor ik man Ronald Plokker. Hartelijk dank voor deze discussie. Dank het geven van je En dan of de TV vandaag voor mensen die niet van een zwoele zomeravond op het terras houden. Wel eens Siep van de Ploeg als Jezus gezien? Nee? Nou, Dan krijgt u de kans in The Passion live vanaf de markt in Gouda. Een eigentijdse versie van het passiespel over het lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus. Met Nederlandstalige popliedjes, vandaar Siep en Do. Om vijf voor half negen op Nederland 3. En vanavond de eerste aflevering van De Veerboot naar Holland van Fidan Ekis. Ik heb al drie delen van deze documentaire mogen zien. Fidan interviewt haar ouders, de vriendinnen van haar, de vriendinnen van haar moeder. En waarom kwamen die ouders ooit naar Nederland? Hoe was het leven in Rozenburg? Waarom raakte de vader aan de drank? bij weilen een ontroerend document. Om vijf voor half tien, deel 1 op Nederland 2. Een lunch met Jurgen van den Berg. Ja, daar gaat het ook over de passion. Uh, bijzondere samenwerking tussen RKK en EO. Daar gaan we het vooral even over hebben. Uh, ook in het mediaforum gaat het erover met Juri Albrecht en Henk Westbroek. En uh, de stelling straks in Standpunt.nl om half twee. John de Mol krijgt te veel macht in de mediawereld. John de Mol krijgt te veel macht in de mediawereld. Wie vindt dat? Uh, dat vinden mensen. <laughs> Wie gaat, Uw dat gaat er iets over zeggen. Die is uh, media historicus. Dankjewel, Jurgen van der Berg. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer. Dan kom je tot twee dingen. Two planks. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: Twee dingen. Margret Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. Vanavond in twee dingen. Gerda Verburg, voormalig minister van Landbouw. Waar gewerkt wordt, worden inschattingen gemaakt. De meeste zijn goed.